In het noorden van Israël zijn honderden Palestijnen de straat opgegaan... na de brandstichting in een moskee. Op de muren was het woord wraak geschilderd. Volgens de Israëlische politie is de aanslag vermoedelijk het werk van Joodse extremisten. Het dorp ligt in een gebied waar het Israëlische leger... onlangs enkele huizen in aanbouw van Joden heeft gesloopt... omdat ze geen vergunning hadden om daar te bouwen. Ook in een andere moskee in de buurt is onlangs brand gesticht. De spanning in het gebied is hoog opgelopen. Ook door een auto-ongeluk waarbij een kolonist en zijn eenjarig zoontje om het leven kwamen. Volgens de kolonisten gebeurde dat toen de auto door Palestijnen met stenen werd bekogeld. De populariteit van thuiswerken neemt nauwelijks nog toe. Vooral door de laatste, vooral de laatste paar jaar is er nauwelijks nog groei, zegt het CBS. Het thuiswerken neemt nog niet echt een grote vlucht. Het is de laatste vijf jaar gestegen van 25 naar 27 procent van de werknemers... Het aantal uren dat men thuis werkt is wel gestegen met gemiddeld 3 kwartier per week de laatste vijf jaar. Dat ging van 5,5 uur per week in 2005 naar 6,2 uur in 2010. Dat zijn dus geen volledige banen die thuis worden uitgevoerd. Vooral in het onderwijs en in de financiële dienstverlening doen mensen een deel van het werk thuis. In het eilandstaatje Tuvalu in de Stille Oceaan... is de noodtoestand afgekondigd omdat er een ernstig tekort is aan drinkwater. Het heeft er al zeker een half jaar niet geregend. En ook is een aantal ontziltingsmachines die water moeten zuiveren kapot. Tuvalu ligt ten noorden van Nieuw-Zeeland en telt ongeveer 11.000 inwoners. Sommige eilandjes hebben nog voor maar twee dagen drinkwater. Nieuw-Zeeland schiet Tuvalu te hulp. Onder meer met het sturen van Rode Kruishulpverleners. En ook wordt een aantal ontziltingsmachines gestuurd.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 Dan het weer nog overwegend zonnig. Alleen in het noorden wat sluierbewolking die trekt naar het zuiden. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Morgen neemt de bewolking toe en ook de kans op buien. ANWB ah nee, Verkeersinformatie. Is vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. staat file tussen knoopend Bad Oevedorp en knoopend Raasdorp, 3 kilometer. De linkerijstroop is dicht. De kijkersfile vanuit Alkmaar staat er ook tussen het Rotpolderplein en knoopend Raasdorp, 3 kilometer. Het is vrij druk op de A12 vanuit Duitsland door een feestdag in Duitsland. File tussen Duiven en Arnhem-Noord, 5 kilometer. Bezoekers aan de Efteling staan in de file op de N261 van Waalwijk naar Tilburg bij Kaatsheuvel, 3 kilometer.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 Ook profiteren van een deposito met 3,75% rente? Kijk op leaseplanbank.nl. Sparen met een plan. Ibo Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op ibo.nl. Wilt u uw geld niet voor drie jaar vastzetten, maar korter? Open dan nu een deposito en profiteer tijdelijk ook van 3,75% rente. Ga naar leaseplanbank.nl. Stel, u gaat voor langere tijd in het buitenland wonen...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 Radio 1. De Gids.nl, Met Felix Meurders. Wie er dus? Alles goed? Goedemorgen. Mooi dialect is niet lelijk... maar voor de verstaanbaarheid in het hele land... zal ik mij dit uur tot u richten in algemeen beschaafd Nederlands. Althans, ik doe een poging. Nederland telt talloze dialecten. En wilt u weten wie er op welke plek wat spreekt... En of het dialect nog enige toekomst heeft, blijf dan luisteren als zometeen dialectoloog Jan Stroop bij mij aanschrijft. Vandaag ook nog tips voor een goedkoop natuurbeheer. Geen overbodige luxe nu het kabinet zwaar op natuur gaat bezuinigen. En een proeverijtje Nederlandse caviar, want dat bestaat echt. Zien en dan pas geloven? Surf naar degids.fm Om de economische ondergang van Europa te voorkomen is uitbreiding van het financiële noodfonds noodzakelijk. Drie van de 17 eurolanden landen moeten het verdrag voor die uitbreiding nog goedkeuren, ratificeren heet dat, en dat zijn Nederland, Malta en Slowakije. En dat laatste land dreigt nu nee te gaan zeggen. Wat dat betekent vraag ik aan professor Ivo Arnold, hij is hoogleraar economie aan de Erasmus School of Economics. Meneer Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Drie landen hebben nog niet geratificeerd, waarom eigenlijk niet? Hebben ze een soortgelijke reden om dat nog niet te doen? Nou, elk land heeft zijn eigen uh, democratische proces, dus uh, daar zit verder geen uh, gedachte achter hoor. Uh, maar dat laat wel zien hoe moeilijk het is om aan crisismanagement te doen in de Europese Unie, omdat alles langs die 17 nationale parlementen moet. Nederland en Malta gaan ja zeggen? Ik ga er vanuit van wel, ja. En ja. ik ga eerlijk gezegd ook nog steeds ervan uit dat Slowakije ook ja gaat zeggen. En er is nu een hoop uh, kabaal, maar ik denk dat dat voor een groot deel binnenlands politieke redenen heeft. Ga ik zo met u verder uh, op door. Maar uh, in ieder geval in Nederland heb je dus een meerderheid van een aantal oppositiepartijen, dankzij een aantal oppositiepartijen, die uh, naar verwachting in het kabinet deze zullen steunen. Slowakije kan als arm lastig landje met 5 miljoen inwoners het hele reddingsplan gaan frustreren. Het dreigt nu andere zwakke broeders steun te ontzeggen. En ja, dat lijkt mij toch een gevaar voor Europa, of niet? Ja, dat is een gevaar voor Europa, want uh, je wil natuurlijk wel dat uh, die crisis wordt bezweerd. En daar is een flexibeler noodfonds voor nodig, waar, waar ook de, de hele 4, 440 miljard uh, kan worden benut. Maar uh, ik ga ervan uit dat ze uiteindelijk voorstemmen. Um, we zien eenzelfde politieke constellatie als in Nederland, namelijk een centrumrechtse coalitie die verdeeld is en dus steun nodig heeft van de linkse oppositie. Nou, die linkse oppositie die wil daar wat voor terug. En op het moment is dat uh, onderhandelbaar. En op een gegeven moment zie je dan dat uh, de linkse oppositie ook gaat voorstemmen voor dat noodfonds. Wat gebeurt er nou als Slowakije wel nee zou zeggen? Is dan de toekomst van Europa daadwerkelijk in gevaar? Ja, dan is er weer een heleboel onzekerheid. Ook in de financiële markten, denk ik. Maar uiteindelijk denk ik dat men dan wel een, een soort van oplossing gaat verzinnen. Uiteindelijk gaat het maar om 1% van het noodfonds. Dus het is een hele kleine bijdrage die Slovakije levert. En misschien dat ze dan weer een of andere uitzonderingsconstructie zullen gaan uh, proberen. Dat hebben we wel vaker in de Europese... Maar dan politiek. stelt toch die unanimiteit van Eurolanden niks voor? Ja, maar we hebben dat eerder gezien op hele moeilijke dossiers die zwaar wegen. He, Finland is een mooi voorbeeld recentelijk met het onderpand. Denemarken had vroeger een optout. Uh, Engeland had uh, voor wat betreft de Europese financiën een optout. Als landen echt heel erg dwars gaan liggen en men wil toch door, dan zoekt men meestal wel een oplossing. Ja, eigenlijk merkwaardig, hè? dat ze afspreken. Het moet met unanimiteit voor. En dan uh, kan er toch altijd nog een uitweg gevonden worden voor degenen die niet voorstemmen. Ja, maar je, je zet natuurlijk in op unanimiteit. Want je wil uh, toch dat uh, uiteindelijk er uiteindelijk geen sneeuwbaleffect is. En dat er andere landen ook gaan afhaken. En dat er op een gegeven moment niemand meer overblijft behalve Duitsland. Dus dat wil je uiteindelijk voorkomen. Uh, maar nogmaals, dat zijn scenario's die denk ik niet zullen gaan uh, gebeuren. Omdat uh, ik denk dat Slowakije dit, dit kabaal maakt voor binnenlands politieke doeleinden. Dus uiteindelijk zullen ze hopelijk toch gaan voorstemmen. Nou, het, het geeft, wel aan, kan... dat we, het geeft ja? wel aan dat we iets moeten gaan doen. Want die politieke besluitvorming is toch wel heel ondoorzichtig. En complexe in Europa in deze crisis. Nieuws uit Griekenland is dat het land niet blijkt te kunnen voldoen aan de strenge begrotingseisen die gesteld worden voor hulp uit het noodfonds. En die hulp moet er toch komen. Hoe zit het met Griekenland? Ja, Griekenland moet nu laten zien in de eerste plaats, denk ik, dat ze maatregelen nemen die, die pijn doen voor de eigen politici. Hè? De uh, ambtenaren uh, voor een groot deel ontslaan uh, de belasting in de... Uh, en uh, privatiseren. Die maatregelen moeten ze nemen. Hoe dat dan uiteindelijk uitwerkt op het begrotingstekort. Ja, dat is niet alleen afhankelijk van de Griekse overheid. Dat hangt ook af van de stand van de economie. En die is heel erg slecht in Griekenland. Dit jaar en volgend jaar. Dus of ze nou uh, die begrotingsdoelstelling met een paar tiende procenten missen of niet. Dat vind ik eerlijk gezegd minder belangrijk dan de vraag of ze echt die beloftes gaan waarmaken. En echt gaan ingrijpen bij uh, de ambtenaren, bij de, bij de uh, belastinginning en dergelijke. Dus uh, de maatregelen zijn belangrijker denk ik dan de einduitkomst die toch een beetje onzeker is. U vindt het geen glijdende schaal. Er worden harder uitgesteld, het land kan er niet aan voldoen... en de hulp gaat gewoon door. Ja, maar het begrotingstekort is ook afhankelijk van de stand van de economie. Hè. De economische bedrijvigheid, als die afneemt in Griekenland... dan heb je ook minder belastinginkomsten. Dus ze hebben daar wel een argument. Tegelijkertijd moeten ze dat argument niet gebruiken... om de noodzakelijke maatregelen uit te stellen. Dus ze moeten ook laten zien dat de beloftes die ze doen... ten aanzien van de reductie van het ambtenarenapparaat... dat ze daar echt uh, die beloftes kunnen waarmaken. Dus ik zou ze afrekenen op de dingen die ze doen... de maatregelen die ze nemen, of dat de goede maatregelen zijn. En dan komt daar vanzelf wel een, een betere economie uit. U denkt dat we de toekomst uh, optimistisch tegemoet moeten zien? Ik ben absoluut niet optimistisch, maar ik denk wel dat dat de enige route is voor Griekenland om hun uh, eigen land efficiënter te maken en om de invloed van politici en uh, de overheid terug te dringen. En als ze dat niet willen, ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Maar het is wel de enige uh, route naar economische voorspoed voor Griekenland. U zegt, ik ben absoluut niet optimistisch. Wat verwacht u? Nou, ik verwacht dat we de komende maanden nog uh, op deze manier voortblijven modderen. Dus dat we van crisis naar crisis gaan en dat uh, uh, ja, uh, de... Daar hebben ze een mooie uitdrukking voor in het Engels. Dat, dat de kern uh, uh, wordt gekikt. Hè, dat we steeds het probleem vooruit schuiven. Uh, en uh, dat zal nog wel even duren. Ivo Arnold, hoogleraar economie aan de Erasmus School of Economics. Hartelijk dank. Graag gedaan. De een koe in de wei is ook natuur, vindt staatssecretaris Bleker. En daarom wordt er op natuur flink bezuinigd door het kabinet Rutte. Colette van Nuenen gaat wekelijks op zoek naar de staat van natuur in Nederland. En ze doet dat in haar eigen achtertuin, de Uiterwaarden van de Maas. Die zijn nu nog voornamelijk grasland. En de bedoeling was dat natuurmonumenten er natuur van gaat maken. Maar Colette, als er zoveel bezuinigd moet worden, dan kun je er beter gewoon grasland van. Dat kan dan toch gewoon beter grasland blijven, of niet? Ja, dat dacht ik ook toen ik aan die serie begon. Uh, want het is inderdaad ook hartstikke mooi natuurlijk, hè? koeien in de wei. En die staan er een hoop uh, langs de Maas. Maar ik ben er ook wel van overtuigd geraakt dat je wel iets uh, moet doen. Want er zijn wel heel weinig soorten in het gebied. Er staat mais en gras, dat is het. Dat is natuurlijk erg voor planten die uitsterven. Er zijn echt al veel planten uitgestorven. Maar ook voor vogels die er geen voedsel meer vinden. En voor wie de nesten gewoon vernietigd worden. Omdat er heel vroeg gemaaid wordt. Kun je dat dan niet beter oplossen door agrarisch natuurbeheer? Dus dat die boeren minder mesten en, en laten maaien? Ja, dat uh, lijkt een oplossing. Dat is ook de oplossing die Bleker voor ogen heeft. Het zou ook wel wat opleveren. Maar het vertrouwen, of het probleem... is volgens mij het vertrouwen. Ik verraad het al. He, ik heb uh, verschillende boeren gesproken. Ik heb ook uh, natuurbeschermers gesproken. Mensen van vogelbescherming, van natuurmonumenten. En wat je merkt is... dat het gewoon niet goed gaat samen. He, boeren zeggen bijvoorbeeld... wij hebben verstand van dat gebied... maar wij worden te weinig als deskundig behandeld. Dus natuurmonumenten zetten boeren wel in... Maar overleg totaal niet, hè, in de ogen van de boeren, hoe uh, dat beheer dan zou moeten. Ja, van andere kant kun je ook zeggen iemand moet de regie hebben natuurlijk in dat gebied en de boeren hebben nou niet echt bewezen de afgelopen decennia dat ze heel voorzichtig waren met de natuur. Dus het is of natuurmonumenten zijn gang laten gaan of de boeren hun werk laten doen en overleg dan met natuurmonumenten, maar het gaat niet lekker samen. Zijn er nog meer oplossingen Colette? Ja, er zijn mensen die denken dat ze het beter kunnen. Je hebt tegenwoordig uh, uh, ja, best een aantal van die commerciële bureaus... die zeggen dat zij op een goedkopere en slimmere manier de natuur kunnen onderhouden. Uh, ik heb iemand gesproken die zegt... natuurbeheer nu langs de rivieren kost 600 euro per hectare per jaar. Ik kan het voor 250 euro per jaar per hectare. Nou, dat klinkt goed. Laat maar horen. Het is een winderige dag langs de Maas. En ik loop hier vandaag met Gerard Littjes. Hij is um, van Stroming. En Stroming is een bedrijf dat uh, landschap in de natuur probeert uh, om te toveren. En gewoon een commercieel bedrijf. Dus we gaan vandaag uh, oplossingen zoeken... voor als uh, dit gebied niet meer met rijkssubsidie ingericht mag worden. Nou, we staan nu boven op de dijk. Links een enorme maisveld uh, ja. van vele hectares recht voor ons... Uh, de Maas en een, uh, een weilandje. Rechts weer mais. Wat is je eerste indruk? Hier is nog een heleboel te herstellen. Want uh, je zegt het zelf ook al. De zeeën van mais die, uh, die stuiten hier nog flink de huiskamer binnen. Dan lopen we verder over het pad waar normaal de, de grote wagens rijden. En binnenkort als de mais weer geoogst wordt... dan zal het hier wel een grote blubberboel worden. Want het is nu te klei. En het is nat. Kun ja. dus, uh, je hier zo heen? Hij ziet er diep uit, hè, deze ja. plas. Nou, als je in het midden loopt, gaat het niet. Um, dus, nou ja, kijk naar een gemiddelde maisland hier achter ons. Daar staat één soort in. Dat is namelijk mais. Ja. En dat, is nog een, dat, dat geeft niks. Dat is een voedselplant voor de landbouw. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Maar als je dat uitdrukt in termen van het herstel aan soorten... als je dat mais vervangt door natuurontwikkeling... Door uh, spontane begrazing, door uh, niet meer te bemesten en te bespuiten. Dan kunnen hier binnen twee jaar uh, kunnen hier 300 kruiden groeien op dezelfde plek waar nu één kruid overheerst. Ja. Ik vind het, soms voel ik me ook wel een beetje een, een, een verwend stadsmeisje op het platteland hoor. Want ik verdien hier natuurlijk niet mijn brood met deze mais en met dit gras hè, wat, wat mijn koeien moeten eten. Ja. Is het niet zo dat, dat het een beetje bedweterig is om hier te komen vertellen wat die boeren moeten doen? Moeten we het niet gewoon aan de boeren laten om dit gebied te beheren? Nou, als dit gebied een boerenbestemming heeft, daar ga ik inderdaad niet over. Uh, maar als dit gebied een natuurbestemming heeft, dan is hier een, uh, wordt hier een wanprestatie geleverd. Want... Uh, er is echt meer onder de zon in de Maas-Uiterwaarden voor natuur dan uh, een beetje Engels raaigras en uh, mais. Uh, als dit gebied een natuurbestemming heeft, dan moet er veel meer gebeuren dan wat je nou ziet. Dat kun je dus natuurmonumenten laten doen. Je kunt ook zeggen, wat Bleker graag wil, is... Agrarisch natuurbeheer. Ja. Je zou zeggen, het is toch allemaal al van die boeren. Geef ze een beetje subsidie en, uh, en, en laat ze iets minder maaien en iets minder mest erop. Want, kan ik je vertellen, dat wat je daar in de verte ziet met die ronde koepels... Ja. daar wordt uit mest wordt brandstof gehaald. Nou, daar de mest in en dan hier een beetje verwilderen. Agrarisch natuurbeheer, ja. helemaal klaar. Ja. Nou, als er iets inefficiënt is in Nederland, is het agrarisch natuurbeheer. Dat blijkt uit alle... Uh, onderzoeken die daarna gedaan zijn. Als het gaat om de grutto die we bijna kwijt zijn. Om uh, de weidevogels. Bij agrarisch natuurbeheer uh, wordt door de staatssecretaris met name... Uh, wordt beleden van ik vind groen gras ook mooie natuur. En dat is natuurlijk bezijden de waarheid. Ja. Een koe in de wei is ook natuur. Ja, hij noemt zelfs een bloembollenveld uh, natuur. Maar ja, dan, dan is hij natuurlijk met een belediging van... De natuurbescherming. Dus. Oh! Oh. Oké, okay. ik val dus gewoon. <laughs> het, is echt de... werk nou, het is een heel smal strookje wat ja. hier nog droog is. Ja. En de rest is maar... Over, okay. over gasvrijheid gesproken. Hè? Ja, is precies. Eigenlijk voor de gemiddelde recreant, die zal hier nooit ingaan. Nee. En uh, dat is eigenlijk zonde, want uh, ja, rivierenlandschappen zijn fantastische landschappen om uh, in te dwalen en te struinen. Ja. En ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk niet over uh, boerenkarrenpaden met hele grote plassen. Nee. Maar goed, laten we eens proberen of we bij de waterkant kunnen komen. Ja. Nou, kom ik hier natuurlijk heel vaak om een hondje uit te laten. Die mocht vandaag ook weer mee. Dus ik weet waar we er kunnen komen. Ja. Namelijk hier een stukje verderop. Daar uh, komen nog wel eens mensen vissen. Hoewel ik de indruk heb dat er weinig gevangen wordt. Onze vissenstand in de, in de rivieren is verarmd, omdat. Uh... Ja, je ziet het hier al. Alleen maar stenen oevers en een grote plaswater. Geen paaiplekken, geen opgroeiplekken, geen nevengeulen. Geen moerassen waarin ze hun eieren kunnen afzetten bij hoog water. Dus uh, de visstand van de rivieren tot en met zalm en steur aan toe was 100 jaar geleden hartstikke rijk. De paling is bijna uitgestorven. Ja, maar terwijl de paling natuurlijk gewoon uh, uh, ook volksvoedsel uh, kan zijn. Dus uh, daar moet je de omstandigheden voor de paling echt verbeteren. Laten we eens oplossingsgericht gaan denken. Want we kunnen wel in problemen denken, maar jullie zijn natuurlijk to, to, toch ook een bureau wat graag uh, in oplossingen denkt. Hoe zou je hier nou dit gebied kostenneutraal in kunnen richten? Ja, dan zou ik daar uh, grootschalige uh, beheerplannen voor maken met een vergunning waarin, als het nodig is voor de rivierveiligheid, uh, de terreinbeheerder daar uh, klei kan afgraven, later afgraven en daarmee dus een stuk van het, van het werk wat je één keer in de 30, 40 jaar moet doen... helemaal kan op de markt kan zetten. De ooibossen die zich hier ontwikkelen, die kun je, daarvan kun je het hout en de takken... en de biomassa kortom naar centrales brengen voor de elektriciteitsproductie. Dat kost nu nog geld, maar als je daarvoor een constante stroom kunt aanleveren... aan de elektriciteitscentrales, kunnen ze daar natuurstroom van maken... En daarmee kun je je kostenniveau enorm naar beneden drukken. Terwijl je... Hoeveel? Hoeveel blijft er dan nog over voor zo'n 65 kilometer uiterwaarde? Nou, wij, wij, wij hebben ingeschat dat je voor, voor uh, 2, 250 euro per hectare per jaar uh, eigenlijk alles kunt doen. Terwijl nu het uiterwaardebeheer uh, gemiddeld uh, 600, 700 euro per hectare per jaar kost. Uh, mais moet echt de uiterwaarde uit omdat dat... ...enorm gekoppeld is aan, uh, aan bestrijdingsmiddelen en aan enorme hoop bedrijfmest. Nou, dat past echt niet in een uiterwaard en een schoner wordende rivier thuis. En dan zou ik uh, hier grote grazende kuddes uh, laten rondlopen... ...waarvan het vlees uh, door de lokale slager wordt uh, ver vermarkt als wildernisvlees... Hoe ziet het er hier over vijf jaar uit? Heb je het, vertrouwen dat, ja, uh, heb je het vertrouwen dat het doorgaat? Hier? Ik denk dat, dat, uh, dat uh, het idee van we moeten dat maar niet meer willen... meer natuur langs de rivieren, ik denk dat dat niet gaat lukken. Ik bedoel, deze maas, daar dringt wel heel Rotterdam uit. Dus dat, wa dat water van die maas moet schoon worden. Daar kunnen natuurgebieden enorm in meehelpen. Ja. Dus het zou heel stom zijn als maatschappij... om niet te investeren in schone, natuurrijke aantrekkelijke ja. rivieren. Colette van Nunen met Gerard Lidjes van Bureau Stroming. Colette, je hebt mooie foto's gemaakt, zeg. Je ziet er prachtig uit daar. Waar gaat het volgende week over? Ze is weg. Nou, misschien weet ik het. Ik zal even kijken of hier in mijn rijenbriefje wat staat. Openvouwen. Wat heeft het laten grazen van koeien eigenlijk opgeleverd? Dat is de vraag die zij volgende week gaat beantwoorden. Nou, ja, ja, ja. .fm. Daar ligt de grootste taalparadijs van Europa. Kerkrade. Ja, kerkrade. Ik weet niet of ik wel eens op vakantie in Zuid-Limburg met open oren door kerkrade ben gelopen. Verrukkelijk. Het kerkruis, het plat van kerkrade, je verstaat klaf van, maar Het klinkt zo verschrikkelijk mooi. Ik liep tijdens mijn vakantie in Limburg een middag door kerkrade. En toen zei een man tegen mij, ach, kijk. To <middels> be Onverstaanbaar. Kerkraads, volgens cabaretier Herman Vinkers, die over een zelf een aardig woordje Twins spreekt, dat weet u. En zo heeft elk gebied en elke streek een eigen variant die afwijkt van het Nederlands. Het dialect speelt nog altijd een rol in de samenleving. Hoe groot die rol is en wie wat waar nu precies spreekt... is te vinden in het boek Dialectenatlas van Nederland. Die ligt voor me en bij me een van de auteurs, Jan Stroop. Hij is verbonden aan de UvA, taalkundige. En hij is vanochtend mijn gast. Goedemorgen, meneer Stroop. Goedemorgen. Is het dialect nog een beetje springlevend? Nee, allerminst, <hums> zou ik willen zeggen. In sommige streken misschien nog wel, hoor. Maar over het geheel genomen moet je zeggen... dat de dialecten toch op hun retour zijn. En hoe komt dat? Omdat de mensen ze niet meer nodig hebben ze ook niet meer willen spreken. Want als de taal wel afwezig is, dan verdwijnt een taal... en dan verdwijnt dus ook het dialect. Maar het dialect wordt overgebracht van ouders op kind, toch? Hè? Zo werkt dat, hè? Ja, zo ging het vroeger, maar het tegenwoordig nauwelijks meer. Er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat... veel ouders met hun kinderen al geen dialect meer spreken. En dan, dan is het dus afgelopen, hè, op den duur. Wat vindt u dan van de campagne? Ik had er nog niet van gehoord, hoor. Maar Geert kalte toch ook Limburgs met de kinja? Oftewel, ja, dat zegt jij genoeg... Jij praat toch ook dat Limburgs zegt, met de kinderen? Dat zegt genoeg dat dat nodig is... Dat betekent dus al dat het op zijn retour is. Anders was zo'n actie niet nodig. En In actie... mijn jeugd hoefden ze uh, mijn ouders niet aan te sporen om dialect met ons te praten. Dat deden ze. Dat deden ze gewoon. Ja, en daar bent u niet slechter van geworden. Nauwelijks. Nou, <laughs> ik kan het niet precies meten, maar ik geloof het niet. En uit welke streek komt u? West-Brabant. Dus Bergen op zomer en Roosendaal. Ja, dat was wel een bijzonder dialect natuurlijk. Hè? Dat is een heel bijzonder dialect. Ja, dat zeggen ze tegen fiets. Daar zeggen ze tegen fiets, fiets. Maar in Berger-op-Zoom en, en nog een plaatsje daaromheen... zeggen ze dille. Dat is een Engels leenwoord. dilleke. Alleen in Berger-op-Zoom en, en in west brabant Heel exclusief de... Een dillke. Hoeveel dialecten hebben we nog in Nederland? Het is maar wat je als maatstaf neemt. Hè. Ik kan zeggen 50, maar ik kan ook zeggen 300... en ik kan ook zeggen 500. Het ligt maar aan precies. wat Kom maar, je... meneer Stroop. U 500 bent, u dan. bent taalkundige. 500. En waar komen die dialecten vandaan? Hoe bedoelt u? Nou, waar komen ze vandaan? Uit de volgende uit de stadia van het Indochemaans. Het Indochemaans is onze oertaal. Hè. Daar is eigenlijk het spreken van heel alle talen van West-Europa begonnen. Zo bij de Zwarte Zee. Vandaar zijn die mensen uitgezwermd. En als je uitzwermt, dan isoleer je van de rest. En dan ontwikkelt je taal zich op een aparte manier. En zo gaat het eindeloos door, totdat je dan op het hoogste niveau bent. En dat zijn dan de dialecten. Vergelijken met een bomen allerlei vertakkingen. En die, die dialecten zijn eigenlijk de kleinste takjes die hier aan die bom zitten. Nou, ja, toch zijn er veel woorden die ongelooflijk veel op elkaar lijken. In, in allerlei Ja, daarom dialecten. juist. Omdat, we omdat het er eigenlijk oorspronkelijk Allemaal teruggaan naar het Indo-Europees. Kijk maar naar de telwoorden van alle Europese talen in de telwoorden vergelijkbaar. U heeft voor die dialectatlas de geografische spreiding van woorden in kaart gebracht. Ja. Ofwel allerlei begrippen en zaken die meerdere namen hebben, ja. maar toch hetzelfde betekenen. Ja, maar dat is mijn gedeelte. Hè? Want er zijn andere gedeelten waarin de klankvarianten in beeld zijn gebracht. En er is een heel interessant over familienamen en namen. Maar, maar mijn gedeelte gaat, gaat de over de, de woorden ook. Okay. Ja. Allerlei begrippen en zaken die meerdere namen hebben. Ja. En toch hetzelfde betekenen. Hoe kan dat? Dat kan gewoon omdat we vaak een bepaald voorwerp ontleend hebben aan een bepaalde taal. En ook de naam hebben meegenomen. Denk aan het woord fiets... Dat woord fiets is in Nederland ontstaan en dat woord heeft zich in het Nederlandse taalgebied verbreid tot aan de Rijksgrens. Maar de Vlamingen hebben de naam voor de fiets aan het Frans ontleend, velociperre, en die zeggen dat dus velo. Omdat ze dus die fiets van de Fransen hebben overgenomen en tegelijk dus ook de naam. En waar komt de oorsprong van het woord fiets vandaan dan? Nou? Dat is nog steeds een raadsel. Hè? Er is ooit een theorie geweest dat er een fietsenmaker was... die fiets heette toevallig en die verkocht dus die velocipedes, die rijwielen. En daar vandaan zou die naam komen. Anderen zeggen weer, het woord fiets drukt als het ware een snel tempo uit. Fiets, zo vlieg je, althans voor het gevoel van de mensen toen... met de sneltreinvaart langs de wandelaars. Een klanknabootsing zou het kunnen zijn, woordsymboliek. Zo dus. Ik ga uh, nog een paar die, van die woorden met u bespreken, want ja. het is wel leuk. Uh, in die dialectatlas staan voorbeelden daarvan, spijkerbroek bijvoorbeeld. Ja. Ik zie in het boek een kaartje van Nederland... met maar liefst acht verschillende benamingen voor dat kledingstuk. Welke zijn dat? Voor de spijkerbroek? Ja. ja feitelijk zijn er maar twee types, hè. ik moet even zelf ook kijken. Want in Nederland gebruiken we spijkerbroek met allerlei varianten van dat woord. En in Vlaanderen precies alleen maar jeans en jeansbroek. Dus Hoe kan hij, dat nou? Dat kan alweer omdat die Vlamingen... de spijkerbroek en de benaming... vanuit het Franse taalgebied hebben overgenomen. En de Nederlanders hebben... Dat woord natuurlijk ook. Ik bedoel dat voorwerp, de spijkerbroek van Amerikanen overgenomen vlak na de oorlog. Maar daar is door een toevallige omstandigheid een eigen woord ontstaan. En dat is ontzettend populair geworden. En daarom zegt iedereen dat nu in Nederland. En waar komt het woord spijkerbroek dan? Benaan? Dat heeft te maken met het uiterlijk van die broek. Hè? Want er zitten bij die zakken vaak van die nageltjes, van ja. die spijkertjes. Ja. Die zijn daarin gedaan omdat anders die zakken uitsleten als je daar zwaar gereedschap in deed. En daarom hebben de uitvinders, Levi was dat geloof ik in Amerika, daar nageltjes op die hoeken... Aangebracht. En een Nederlander heeft ooit dat vergeleken met spijker. En die noemde die broek naar dat. Het onderdeeltje spijkerbroek. En ik zie in het noordoosten van het land de uitspraak spijkerbroek. Ja. In ja. noord holland spreken ze over spijkerbroek. Ja, dat komt, spijkerbroek. Omdat, dat komt omdat in die dialect de uitspraak van die klinker... in dat eerste woord heel aangepast is aan de uitspraak van die ei die ze daar al hadden. Ja. En in Limburg, gek genoeg, zie ik spijker en dan de variant op het woord broek in het ja. dialect... Dat is, heel, dat is ook wel een interessant verhaal. In dat gebied kent men het woord spijker niet. Daar wordt nagel gezegd tegen een spijker. Dus toen die spijkerbroek daar binnenkwam, viel er niks te vertalen... konden ze het woord spijker niet op zijn limber uitspreken... want dat woord kenden ze niet. Dus is het gewoon het Hollandse spijkerbox gebleven. Nou begin ik de uitzending altijd met Goedemorgen. en ik sluit af met ja, ja. dag of uh, ja. varianten erop. Er zijn heel veel varianten op, hè? Ja, zeker. Het komt van adieu... Las ik? Onder, andere, onder, onder, andere, andere, onder andere. Het staat op pagina 136. 136. Ja, het zijn allemaal groetwoorden trouwens. Hè? Ja. Wenswoorden bedoel ik. Wensen, dag hoor. Besjoer. Ajus. Ja, dat... ja. Goed gewoon. Het goede. Ja. Mooi. Ja. Mooi is een mooie, hè? Komt mooie dag. Aan? De combinatie van mooie dag en dan tweede woord is weggebleven. En dat is ook alweer een wens. Hè? Ik wens je een mooie dag. Goed gaan. Ik wens je toe dat het goed mag gaan. Adieu. Ik. Beveel je aan aan God. Bonjour is natuurlijk ook heel duidelijk een wens. Mooie goede dag. En hou doe betekent natuurlijk hou je goed. Ook alweer een wens. Hè? Dus Salut. Al die groetwoorden zijn wenswoorden. Salut is natuurlijk uit het, uh, uit het Frans. Ook een, een zee. Een, een heel wens. Adieu. Dat Hoor je? is weer van adieu. Dat zeggen ze in kerkraden. Adieu. Adieu, ja. Volgens dit kaartje, het zal ook wel waar zijn. En, en... Want het materiaal is gebaseerd <laughs> op informatie van de dialectsprekers, mag ik wel bijzeggen. Dat komt niet uit onze duimen, maar dat gewoon dat informatie via enquêteformulieren van het Instituut zijn die kaartjes gemaakt op basis van dat materiaal. Ik heb nog een kaartje, eh, met twee kleurtjes en twee woorden. Patat en friet. Ja. Wat is het verschil? Nou, het ene is een zuidelijke benaming, het andere is een noordelijke benaming. Ja? Wij in het noorden zeggen patat en de zuideringen zeggen friet of frieten, hè? En dat heeft er weer mee te maken dat het... Kijk, het, het was oorspronkelijk een combinatie van patatfriet. Hè? Een dubbele benaming. Hè? Gefrituurde patatten, zou je kunnen zeggen. En nou zijn taalgebruikers gewend om woorden te vereenvoudigen. Ja, maar je... patatfriet, dat kwam uit België, toch? Ja, het is een Belgische vinding, die patatfriet. En die naamgeving is daar waarschijnlijk ook ontstaan. In een Frans-talig gedeelte, denk ik. Maar goed, je wil dan zo'n naam vereenvoudigen... want waarom die twee woorden, dat is een beetje gecompliceerd. Dus dan laat je een van de twee weg. Dan laat je natuurlijk weg wat het minst belangrijk is... En in de combinatie patat-friet is natuurlijk friet het minst belangrijk... want het gaat om patatten. Maar omdat in het zuiden dat woord patat al bezet was... door de benaming voor de gewone aardappel... kon die, af die verkorting dus niet leiden tot patat daar... en moesten ze maar friet gebruiken om een enkelvoudige naam te hebben. Maar in het noorden bestond dat probleem dus niet... want wij kennen het woord patat helemaal niet hier in het noorden... dus dan kon je dus inderdaad dat woord overhouden... en dan kon friet afvallen. We hadden het woord aardappel. Was het duidelijk trouwens wat ik zei? Ja, het was heel duidelijk. Okay. Ja, ik, ik volg het helemaal, uh, tot op nee, de letter. was te begrijpen ook. En boven. de punt, ja, nee. De, de, mochten er de vragen zijn, kunt ons altijd mailen. Uh, de gids, at En meneer Stroop is altijd bereid om daar antwoord op te geven. Dat weet ik uit ervaring. Maar wij, wij kenden het woord aardappel al sinds de komst van, uh, van de aardappel uit Ja, want de aardappel Pirou. was aanvankelijk de naam voor een inheemse aardappel. Ook een knol die in de grond zat, een zoete aardappel. Maar in de 16e eeuw is de aardappel uit Zuid-Amerika hier geïmporteerd. En daar komt eigenlijk oorspronkelijk ook het woord patat vandaan. Want dat is een vernederlandsing van een Indiaanse woord, batata, voor die aardappel. En het Engelse portret is daar natuurlijk ook van afgelegd. En wij hebben woord. gewoon aardappel gezegd Tegen Wij die... hebben die oude naam, de naam van die oude vrucht, overgedragen op de nieuwe vrucht, op de nieuwe aardappel. Al dit soort interessante zaken staan in een prachtig uh, uitgegeven boekwerk: dialectatlas van het Nederlands. En daar bent u onder meer verantwoordelijk voor. En de hoofdstuk redactie noem ik ook even met name. Dat is Nicolien van der Seys. Die heeft eigenlijk ons bij elkaar gebracht en het idee ook gelanceerd om er een atlas van te maken. Taalkundige Jan Stroop. In Limburg zeggen ze dan Jan Stroop, Schroep. Ze doen maar. Zeggen Schoen. Schoen, dan zeggen ze ook Scheng, dacht ik. Scheng. Scheng Schroep. Oké. Okay. Hartelijk dank, taalkundige. Wat gaan we nog meer doen? El Paso en Ciudad Juarez liggen tegen elkaar aan. De ene stad in Texas, de andere in Mexico. En toch worden er in Ciudad Juarez duizenden moorden gepleegd... en in El Paso maar enkele of bedriegde schijn. De wereldontvanger gaat het na. En Charles Bormans vertelt hoe de crisis leidt... tot een gedurfde onderbroekenmode van Zeeman. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In het noorden van Israël loopt de spanning op... in een gebied waar kolonisten en Palestijnen wonen. Er is brand gesticht in een moskee. Honderden Palestijnen zijn uit protest de straat opgegaan. Volgens de Israëlische politie is de aanslag vermoedelijk het werk... van Joodse extremisten die kwaad zijn... omdat het leger illegaal gebouwde huizen heeft gesloopt. De populariteit van thuiswerken neemt nauwelijks nog toe. Vorig jaar werkte iets meer dan 27 procent van de mensen... minstens een uur per week thuis. En vijf jaar eerder was het ruim 25 procent. Nederlandse energiebedrijven worden verplicht een bepaalde hoeveelheid duurzame energie te leveren. Groene stroom, dat is een van de green deals die de energiebedrijven hebben gesloten met het Rijk en met maatschappelijke organisaties. En op de eilandengroep Tuvalu in de Stille Oceaan is de noodtoestand afgekondigd. Er is een groot tekort aan drinkwater. Dat komt door droogte en uh, kapotte ontziltingmachines die zeewater zuiveren. Vanuit Nieuw-Zeeland is hulp naar Tuvalu onderweg. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANW-verkeersinformatie. Er staan files op de A6, jouw richting Emmeloord. Bij de afrit sint gaat 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen Duiven en Arnhem Noord 5. A15 van Rotterdam naar Gorkum, bij Sliedrecht West 3. En de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de Van Brienenoordbrug 2 kilometer. Op de parallelbaan is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. .fm. Met Felix Burgers, wereldontvanger. Willem van den Nootje gaat vandaag naar de grens tussen Mexico en Texas. Ja, je zei net: aan de, Mexica aan de Mexicaanse kant van de grens ligt Ciudad Juárez. Die stad die kennen we inmiddels als ja, de moordhoofdstad van, van, van Mexico. Een van de gevaarlijkste steden ter wereld. Nou, op steenworp afstand over de grens in Texas ligt El Paso. De veiligste grote stad van de Verenigde Staten. Nou, in Juarez worden gemiddeld zes moorden per dag gepleegd. In El Paso werden in heel 2010 slechts vijf mensen vermoord. Terwijl dus aan de overkant van die grens een drugsoorlog woedt. Hoe is dat mogelijk? Nou, het geheim van de smit heet community policing. De, de politie werkt in El Paso samen met de gemeenschap. Dat zegt Veronica. Escobar. Zij is rechter in El Paso. Community policing is where your law enforcement agents don't target the community. They work with the community. And so they build relationships. They build trust. Undocumented, documented... Doesn't matter to local law enforcement. Ja, re rechter Escobar die zegt dat de politie een goede band probeert op te bouwen met de burgers in El Paso. En op die manier bestrijden ze de criminaliteit. En de politie maakt ook geen onderscheid tussen mensen met papieren en mensen zonder papieren. Mensen zonder papieren, illegale dus. Dat zijn illegale. En dat is ook een, een heikel politiek punt in Amerika. Er is de afgelopen jaren zelfs een, een, een hek gebouwd langs de Mexicaanse grens... om die illegal aliens, die illegale immigranten, tegen te houden. In El Paso wilden ze dat hek ook helemaal niet. Maar president Bush heeft in de tijd zijn zin uiteindelijk doorgedrukt. De, de politie van El Paso die werkt ook niet zo graag samen... met de federale immigratiedienst. Want de agenten zijn dan bang dat ze het vertrouwen van de bevolking verliezen. En heel gek is dat niet, want driekwart van El Paso... heeft zijn wortels in latijns amerika En er is ook een groot deel van de bevolking is illegaal in die stad. Maar community policing, is dat de reden dat El Paso zo veilig is? Nou, niet helemaal. Uh, volgens criminoloog Jack Levin is El Paso juist zo veilig, omdat er zoveel immigranten wonen. En dat zijn mensen, zegt hij, die hun best willen doen... om iets van hun toekomst te maken. Ja, dus zijn ze niet zo bezig met die criminaliteit. En in El Paso is het moordcijfer laag. En dat geldt ook voor vergelijkbare grenssteden als San Diego en Laredo. Dat kan uiteindelijk zijn waarom we de moordcijfer opgemaakt hebben. Want we hebben veel meer immigranten in dit land. Als je kijkt naar dit, ging de homicidratie op... de immigratie opgemaakt. Criminoloog Jack Levin. Hij, hij wijst naar een direct verband. We hebben de afgelopen jaren het moordcijfer in Amerika laag kunnen houden. omdat er meer migranten zijn binnengekomen. En Jack Levin heeft nog een advies. If you want to really be safe. Better than sorry. move to El Paso. Wil je veilig zijn? Verhuis naar El Paso. Nou, Aldus criminoloog Jack Levin. Klinkt als een succesverhaal. Ze weten het geweld van de drugsoorlog. één kilometer van hen vandaan buiten de deur te houden. Goeiedag, zeg. Ja, maar dat succes van El Paso, dat vertelt niet het hele verhaal van de situatie aan de grens. Sterker nog, volgens een rapport dat vorige week werd gepresenteerd... is de Mexicaanse drugsoorlog wel overgeslagen naar Texas... en dan vooral naar het Texaanse platteland. En dat rapport is onderdeel geworden van een felle politieke discussie... tussen Republikeinen en de Democraten over de veiligheid aan de grens. Nou, het rapport is geschreven door twee gepensioneerde generaals. Een van die twee, Robert Skills, die mocht erover komen vertellen bij Fox News. Is it war or not? It's a war, Greta. The level of violence is escalating, not just south of the border but north of the border, where hundreds of of, of Mexicans have been found abandoned in these border counties. The violence is escalating. There's shootouts along the Rio Grande. It's getting worse and worse every day. Ja, deze oudgeneraal Winter geen doekjes om hè. Hij zegt het is, het is oorlog in Texas. Het geweld escaleert ten zuiden en ten noorden van de grens. En naast drugsgeweld is er ook een, een levendige mensenhandel. En die men die bendes die zich daarmee bezig houden, die laten ook 100 van die gelukzoekers dood of levend achter aan de grens. En dan zijn er voortdurend schietpartijen aan de Rio Grande. Het wordt iedere dag erger en erger al dus deze skills. En daardoor verkopen steeds meer uh, boeren die verkopen hun boerderij. Dus je kunt wel naar El Paso zelf verhuizen, maar ga in niet in de omgeving wonen daar. Nou, beter niet, tenminste als je het verhaal van deze uh, oud-generaal moet geloven. Hij zegt, er zijn 18.000 drugsbendenleden actief in Texas. Ja, en hij is een oud-generaal, dus hij, zegt, uh, hij praat graag in legertermen. Het is een complete legerdivisie die Texas onveilig maakt. De bendeleden waren twee jaar geleden nog vooral bezig met winst maken met hun criminele zaakjes. En nu gaat het steeds vaker om puur rauw geweld waar de Texanen het slachtoffer van worden. Al dus Robert Skills. Hij roept om meer manschappen aan de grens en meer actie vanuit Washington. En hoe is er op de presentatie van dit rapport gereageerd daar? Nou, eigenlijk... Precies volgens die scherpe scheidslijn die loopt tussen de Democraten en de Republikeinen. De Republikeinen die zeggen: zie je wel, het geweld neemt hand over hand toe aan de grens. en er wordt er ook nog eens niks aan gedaan. En de Democraten die zeggen wat ze eigenlijk al jaren zeggen: kijk naar de statistieken. De grensstreek uh, zelf is nog nooit zo veilig geweest als nu. En president Obama, die is, uh, die is daar onlangs is hij daar nog, uh, langs geweest in de grensstreek, heeft hij gezegd: Nou, de Republikeinen wilden een, een hek langs de grens. Nou, dat hek is er gekomen. Wat willen ze nog meer? Een slotgracht of een uh, slotgracht met. Met, met alligators. Dus die veiligheid aan de grens... dat wordt vast een belangrijk verkiezingsthema. Dat kan haast niet anders. Dankjewel, Willem van den Noot. Graag tot donderdag. Amy MacDonald is nu 24, maar een paar jaar eerder. In 2008 maakte ze een debuutalbum. En daarvan komt dit nummer. This is the life.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 is een stuk gedaan zich, maar ja, na een paar jaar kun je het wel weer hebben. This is the life. Nada, Nada Jolie. DeGids. Als er dan hoe moet ik zeggen, licht gaat heel Nederland aan de cavia. Onlangs heeft hij in een kwekerij in Eindhoven de eerste Nederlandse cavia geoogst. En dat uh, heeft Jan Peels verslag even bij zich. Je ja. bent er gaan kijken, namelijk Jan. Hè? Ja, ik heb het meegebracht. In een heel klein doosje zit het. 10 gram zit erin. Klein. Uh, Wat is dat hoogdoosje. waard? Althans, waar moet het voor verkocht worden? Nou, het kost uh, 2000 euro per kilo. Dus uh, ga hem aanstaan. Tien gram? Ja, het is weliswaar caviar van Nederlandse bodem. En het heet ook Royal Dutch Caviar. Gaan we eens even uitrekenen, inderdaad. Maar het bedrijf wordt gerund door Fousal Hosseinov. Je zei het al. Hij komt uit Azerbeidzaan. En, en de Rus Oleg Salkazanov. Ze hebben dat op dat Eindhovense bedrijfsterrein een, een steurkwekerij. En uh, daar hebben ze dus in mei de eerste kilo's van dat spul geoogst. En wat we dus hier hebben is heel erg exclusief. Wil je even wat. Uh, Proef. Ja, ik heb het wel eens geproefd en nu op de, op de nuchtere maak. Ja, ja, dat... liever eerlijk gezegd niet, want het is een hoop zout hoor, wat je naar binnen krijgt, ja, ja. Jan. Heb je het wel eens geproefd? Of niet? Nee, ik heb het nooit geproefd, maar okay, nou, ik wou het toch even gaan... met jou proberen. Nou, probeer even, want kijk, ja, die steuren en dat caviar komen oorspronkelijk uit de landen rond de Kassabie zee Daar werd het ook uh, gewoon gegeten door de boeren. En uh, het was bijna dagelijkse kost daar. Hier, lepeltje erbij. Mm. Maar uh, door de populariteit en overbevissing is die vis daar uh, haast uitgestorven. En vandaar ook dat er het uh, uh, beschermde diersoort is. En er zit ook een stikkertje achterop op dat doosje van CITES. Want uh, ja, die gaan over beschermde diersoorten. Je mag het niet zomaar uh, vervoeren. Maar hoezo staat er Anna Royal Dutch op dat blikje? Ja, dat is wel leuk. Voezel ja, Hij is heel trots dat het een Nederlands product is. En om dat een beetje te verbinden, heeft hij uh, uh, dat Anna erbij gevoegd. Want Anna is de naam van Anna... Paulona, dat is een Russische tsarendokter die ooit trouwde met koning Willem II... en waarschijnlijk heeft zij die koning Willem II ook aan de kaviaar gegeten. Nou, Hoe dan ook, dat exclusieve goedje komt dus uit de steur, uit die vissen... en die zwemmen met duizenden daar op dat industrieterrein. Kun je meteen hier kijken. Kijk, nu staan we in een bassin met onze oudste vissen. Uh, dit zijn ook uh, allemaal vissen voor, uh, voor de kaviaarproductie... Ze zijn best groot, hè? ze zijn wel ruim, uh, ruim een meter geloof ik. Hè? Ja, dit is de minimale lengte van de vissen die, die wij hier zijn is meter 10 En dan tot meter 50 En die wegen vanaf 25 kilo tot 50 kilo. Ik kijk in een uh, grote ronde bak, ja, bijna ja. zwembadachtig. Ja, dit is echt uh, zwembadachtig. En uh, ja, zo, Zoals je het hier kunt zien. Uh, de vissen hier krijgen nu geen eten. Die zijn nu uh, allemaal aan het uh, uh, uitzwemmen. Het water stroomt ook, hè? Ja, water stroomt ook. Dus wij zorgen hiervoor dat uh, organen van de vis zeg maar, helemaal vrijkomt van het eten. Oftewel al die smaken uh, afgespoeld worden door het schoon water. Uh, zodat ze dadelijk, uh, als de eitjes gaan uh, afstaan, uh, ja, dat er ook geen extra smaken uh, bij de eitjes zitten. Het is een heel groot uh, complex. Uh, wat hier staat met echt vele duizenden vissen, is het vooral voor de export bedoeld of, voor, of juist ook voor de Nederlanders? Uh, op termijn verwacht ik dat wij natuurlijk ook uh, moeten gaan exporteren. Moeten? Uh, moeten exporteren. Uh, Want wij Nederlands eten te weinig kaviar dan? Uh, op dit moment is helaas de situatie wel zo dat het in Nederland te weinig caviar wordt gegeten. En uh, economische recessen uh, helpt daar natuurlijk ook geen handje maar bij. Maar hoeveel, als het helemaal in bedrijven is, hoeveel kaviaar kunt u maken? Kunt u maken? Uh, wij kunnen alles bij elkaar uh, tot drie ton kaviaar maken. En dat met prijzen van 2000 euro per kilo. Dat, dat is goud wat hier zwemt. Uh, ja, dat moet je ook nog eens uh, waar kunnen maken. Dus dat is makkelijk gezegd dan uh, gedaan natuurlijk. En uh, je hebt ook heel veel kosten om zoveel uit te kunnen halen. Want daar gaat het uiteindelijk om de eitjes van uh, de steur... Hoe krijgt hij die uit de vis? Ja, dan komt het een stuk van het geheim van het vak te kijken. En dan krijg je met kennis te maken die in Nederland vrijwel niet aanwezig is. Dat je natuurlijk ook niet alles prijs kan geven. Het is een stuk van, van de techniek die je in Rusland... Ook van generatie tot generatie wordt doorgegeven. Dat is op een bepaalde manier die eitjes uit die vis persen? Dat is een bepaalde techniek, hoe je die eitjes eruit krijgt. Techniek wat je van tevoren hebt gedaan, dat de vis zich veilig voelt om die eitjes te geven. Dat gebeurt niet allemaal zomaar. Je kan niet zeggen van vis nu eitjes en dan die gaat eitjes leggen. Zo gaat het allemaal niet. Het moet op een specifieke manier met behulp van twee tot drie man gebeuren. En dat kun je niet machine houden. Je hebt met een levende vis te maken. Als je te veel gaat duwen, dan kun je vis van binnen kapot maken, En dan heb je niks aan de vis, maar ook niks aan het product wat eruit komt. Heeft u het ook in uw vingers? Ik ken de technieken, theoretisch, maar in mijn vingers heb ik dat niet. Dat heeft mijn collega Salke Zanov omdat hij toch van zijn uh, ouders uh, geërfd heeft. Dat is echt een dingetje van generatie op generatie... zodat hij precies heeft aangevoeld van waar hij die vis ja. moet. Ja, het, het is net zoals koken. Uh, ja, maar... oké, okay, maar dan met een levende vis. Ja, ik kan ook vertellen hoe uh, bitterballen gemaakt worden, maar... Doe het maar eens. <laughs> maar doe het maar eens, <laughs> dat iedereen dat ook lekker vindt. Voor zover de Nederlanders al kennen... ja, dan kennen we het alleen maar van op een toosje... bij een hele feestelijke gelegenheid... Maar uh, rond de Kaspische Zee zit het gewoon meer dagelijkse kost. Zou dat hier in Nederland ook tot de mogelijkheden behoren? Of blijft het toch altijd wel heel erg exclusief? Uh, ik denk dat het toch uh, wel exclusief uh, zal blijven. Uh, mijn doel is om toch uh, een niveau lager te brengen: dat wat bredere publiek, zeg maar kaviar gaat eten. En ja, wat betekent dat, dat door de week caviar? Uh, nee, niet zozeer door de week caviar, maar dat, uh, dat als een gezin zijnde, dat je als je iets te vieren hebt thuis uh, dat je toch even caviar kan gaan halen. Want dat gebeurt nu eigenlijk ja, heel weinig natuurlijk. Nu gebeurt het uh, heel erg weinig. Ja, uh, bent u dan toch, toch niet, niet in het niet. verkeerde land uh, begonnen? Uh, <laughs> ja, denk ik niet. Uh, ja, kijk, het is uiteindelijk. Ja, u bent echt een echte missionaris dan eigenlijk om ons aan de caviar te krijgen, maar ja. <laughs> Nou, Nederland staat ook niet stil. Uh, als wij zien wat uh, op het gebied van eten de laatste jaren in Nederland... wat voor beweging er gekomen is... Uh, uh, qua koken, uh, hobbykoken en uh, tv-programma's... Uh, hoeveel aandacht aan uh, eten wordt gegeven... Uh, ja, dan verwacht ik uh, dat de kans voor kaviaar uh, in Nederland ook uh, groot is. En gaat het dan vooral om het pure spul? Of kan je het ook verwerken in allerlei gerechten? Uh, ik ben zelf voorstander van als uh, puur. Op het moment dat je kaviaar gaat verwerken in een eten... dan uh, geef je smaak aan het eten... dan dat uh, kaviaar zelf op zich staand uh, ja, genietmoment wordt. Op dit moment uh, in een groot restaurant zeg maar, de toepassing van kaviaar is ook op die manier. Dat het eerder gebruikt wordt als aftopping van het eten. Zowel voor het sier uh, als voor de smaak. Ik ben voorstand van dat het puur uh, vanuit een blikje... Uh, een stuk op je palm gelegd wordt, en van daaruit gegeten wordt. Uh, lekker met uh, drankje erbij. of hij is uh, een van de bazen van die kaviaarhandel in Eindhoven. Ja, dat, dat is een enorm groot uh, fabriek met uh, heel veel vissen die daar rondzwemmen. Dus let op, op de bovenkant van je hand leggen, met je tong op uh, likken. ik doe ja, ja, het dus fout. En jij nam het meteen van een lepeltje, dat, dat is, is helemaal mis. En dan tegen je hemel in. En dan plat drukken. En dan plopt het open. Precies. Want dan ja. krijg je een enorme vismaak naar binnen. Dankjewel, Jan Peels. Maar dus bijvoorbeeld met champagne. Voor meer versnaperingen, Jan Peels. Champagne, jongen, we moeten bezuinigen. De Gets. Met het mooie weer van de laatste dagen voelt het misschien niet zo aan... maar de gure economische wind die gaat weer steeds harder waaien. En volgens de ING balanceert de Nederlandse economie... in de tweede helft van 2011 op de rand van een recessie. Hoe gaat het bedrijfsleven daarmee om? in bijzonder supermarkten en kleding zaken. Marketingman Charles Borremans gaat het mij vertellen. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. De aanbieders van goedkope producten en diensten profiteren in deze economische barietijden, of kan je dat niet zo stellen? Nou, ze maken er wel gebruik van. Uh, je ziet uh, allerlei. Uh, acties en allerlei uh, uh, uh, aanbiedingen die natuurlijk heel erg op, uh, ja, op die tijden inspelen. Hè. We hebben de partijhandel bij C1000. Uh, we zien het succes van Primark in Rotterdam. Uh, consumenten die hun uh, winkelkaartje volgooien met Euroshopper-producten. Vandaag is een garage sale bij Albert Heijn begonnen. <coughs> drie weken lang aanmerken voor uh, aanmerk non-foodproducten tegen waanzinnig lage prijzen. Het lijkt drie dwaze dagen wel. Uh, kringloopwinkels, marktplaats, tweedehands producten... Ze zijn allemaal bijzonder populair aan het worden. Nog even aardig om te melden... online verkoop van tweedehands spullen in Nederland is bijzonder populair. In 2010 plaatsten uh, Nederlanders bijna 78 miljoen advertenties op marktplaats. Goeiedag. Dat is een toename ten opzichte van 2009 met bijna 30 procent. Dus ja, je ziet alles wat met tweedehands aanbiedingen, partijen te maken heeft... is op dit moment populair. En zie je de versobering ook terug in de reclame? In die zin, het is niet, het is niet zo... Sprake dat er nou een enorme versraling is van, uh, van, van uh, reclameuitingen. De recht toe, recht aan acties, om ze maar te zeggen... die worden toch ook wel op een leuke originele manier aangekondigd. Hè. Kijk naar de commercials van C1000... Uh, over partijhandel met Tineke Schouten. Dat gaat gewoon door. Die zijn blijven... min of meer leuk. Uh, de uh, garage sale die nu bij Albert Heijn is gestart uh, vandaag... die wordt toch ook ruim aangekondigd. Het prijzencircus bij V&D. Uh, stapelkorting op hol bij HEMA. Allemaal activiteiten, uitingen die toch best wel uh, uh, ja, leuk zijn. Zet de reclame er een tandje bij eigenlijk, of niet? Uh, je zou het haast wel zeggen. Een heel opmerkelijk voorbeeld vind ik uh, Zeeman. Uh, Zeeman is natuurlijk uh, ja, een winkel... Ja, uh, erg eenvoudig. Uh, een kledesupermarkt waarbij je toch de kleding... echt uit de bakken moet graaien. Uh, winkels die stralen eenvoud uit. Geen merkkleding. Goedkoop imago. Uh, voor veel consumenten ook een beetje een winkel... waar je ook weer liever niet gezien wilt worden. Not done. Weinig inspirerende winkel met weinig inspirerende kleding. Maar daar is in 2010, sinds 2010 moet ik zeggen... is daar verandering in gekomen. Met name op reclamegebied. Uh, begon in 2010, begin 2010 met de Zeeman onderbroek. Een geel-zwarte onderbroek uh, in slipvorm en in balkknijpersvorm, moet ik misschien wel zeggen. Uh, met uh, Knalgeel met een zwarte band met er op het woord zeeman. Een duidelijk statement tegen de overdreven dure onderbroeken... van bijvoorbeeld Jumborg en Kelvin Klein. En uh, doordat het woord zeeman er ook op staat op die band... en we dragen de broeken natuurlijk allemaal tegenwoordig laag, nou, ik niet meer, maar mijn kinderen wel, mijn zoon in ieder geval... kun je ook nadrukkelijk die naam zeeman zien... Uh, dus en dan je laat... loop je niet voor gek. Nee, want je laat gewoon zien waar de onderbroek vandaan komt. Dus wat dat betreft... Ja, maar als je een onderbroek aan hebt van Zeeman... dan loop je toch min of meer voor gek. Nee, dat is, dat is aan het veranderen, Felix. Dat is aan het veranderen. Het wordt meer en meer een soort statement... een beetje cool statement om de spullen van Zeeman te dragen. En Zeeman draagt er ook voortdurend aan bij. 2011, dit jaar, juli. Een opmerkelijke guerrilla activiteit van Zeeman. Althans bleken erachter te zitten. Want tijdens de Amsterdam Fashion Week werd een collectie een modemerk geïntroduceerd onder de merknaam Frank of Frank, maar achter deze collectie zat uh, Zeeman. Het was ook een echte collectie ontworpen in dit geval door een Zwitserse modeontwerper Frank. Kungel, niet klungel, maar Kungel. En eh, zes van de ontwerpen zijn ook uit die collectie eh, daadwerkelijk te kopen... zeeman, maar het bijzonder was dat al die mode mensen zaten te kijken daar... op de Amsterdam Fashion Week. Oh, er komt nu een nieuwe ontwerper, Frank. En we gaan die, die, die, die lijn ook helemaal zien. Maar toen bleek gewoon zeeman erachter te zitten. Ook daar weer een statement. Goed ontworpen kleding hoeft niet duur te zijn. Augustus dit jaar... Uh, een campagne van Zeeman. Zeeman, destroy your jeans. Uh, we kennen allebei ditmaal die peperdure jeans... die volledig destroyed zijn. Waarvan ja. je denkt, van, mijn god, daar heb je toch geen cent voor betaald... en daar blijkt je dan 200 ja, euro voor betaald En gat op de knieën en dat soort dingen. En scheuren, uh, uh, rafels, het hangt er allemaal bij. Zeeman geeft nu aan, koop gewoon een jeans bij ons. Dat kost daar 15 euro. dus wat anders dan 20 en dan 200 euro. En wij laten op het, op het web zien hoe je uh, online... Uh, die broek, uh, hoe je deze broeken uh, kunt uh, destroyen. Op je eigen manier, met een schaar, met schuurpapier. En Zeeman geeft in feite een online instructie. En in afgelopen maand, in september, vrijdag 23 september... de introductie van de Bas voor Zeeman lijn. Wat is dat dan? Dat is een hele nieuwe ondergoed- en nachtkledinglijn... voor mannen en vrouwen. Ontworpen door de Nederlandse modeontwerper Bas Kosters. Een man, eigenlijk de avant van de Nederlandse modewereld... die ook een hele duidelijke filosofie heeft ten aanzien van mode. Hij heeft eigenlijk een soort anti-fashion filosofie ontwikkeld. Hè, met name vanuit de gedachte... dat design helemaal niet duur hoeft te zijn. En uh, dat past natuurlijk perfect bij Zeeman. Hè, tegen uh, Zeemanprijzen En hij heeft dus een hele... Uh, ondergoed- en nachtkledinglijn... voor Zeeman ontworpen. Dus wat dat betreft zie je dat zo'n merk... wat eigenlijk ja, de eenvoud zelf is... Uh, ja, wat, wat, een, wat een merk is... wat ze, ja, eigenlijk geen imago heeft... Uh, dat dat uh, in deze tijden... enorm aan zijn merk baalt... Charles Bormans, hartelijk dank. Graag tot volgende week. Graag tot volgende week, Felix. De de TV vandaag. Toch even kijken om vijf over half vijf op Nederland 2... hoe de nieuwe talkshow 5 op 2 van start gaat. Elke dag een andere presentator en een onderwerp wordt het nieuws. Vandaag wordt er hard genoeg gestraft in Nederland met Catharine Keil. Op andere dagen om die tijd Sipke Jan Bousema op dinsdag... woensdag Jurgen Rijman. donderdag Diebertje Blok en Lucille Werner op vrijdag. Ook op Nederland 2, de avond van het onderwijs. De kwaliteit moet omhoog. Maar wat is kwaliteit? Ouders, leerlingen, docenten en wetenschappers gaan hierover in debat onder leiding van Clary Boulak om vijf voor half negen. En aansluitend om vijf voor elf de onderwijsfilm Entre le Mur. Mooie film. Misschien wil ik nog even kijken naar de nieuwe misdaadserie Hart tegen hart met Dragan Bakema als rechercheur en Elise Schaap als misdaadjournalist. De zag er de probing wel aardig uit. Vijf voor half tien op net vijf. Lunch. Ja, we gaan het uh, met ons media voor. Max van Wezel is de gast. En Kees Schaapman voormalig hoofd uh, van de VPO Radio, gaan we praten. Over de mediazaak, onder andere reclamespacht... die zich in de Groene Amsterdammer boos maakte over de rec zijn recensie van zijn boek. Uh, we gaan het hebben over uh, de Gouden Kalven. Met uh, Nasrin de die van de Marokkaanse afkomst die nog opvallende dingen riep. En uh, na half twee, stam.nl. Met de Green Deals doet het kabinet genoeg. Aan duurzaamheid is de stelling. Diederik Samson is de gast. Uiteraard, Diederik Samson zou ik bijna willen zeggen... als het gaat over groene zaken in... Enfin, veel plezier. Zometeen met lunch onder leiding van Frank Dumos.